De netto-winst was met 577 miljoen euro bijna 10 hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In West-Europa nam de bierverkoop af, met name door de economische crisis en het lage consumentenvertrouwen. Vooral in Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Spanje daalde de bierverkoop. In Midden- en Oost-Europa, Egypte, Brazilië, Mexico en Zuid-Korea werd meer bier gedronken.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 Langs de Duitse grens wordt vandaag en morgen een grote snelheidscontrole gehouden. Het is een initiatief van de Duitse politie die drie keer per jaar een uitgebreide verkeerscontrole houdt. Voor het eerst worden nu langs de hele grens ook Nederlandse agenten ingezet. De zogenoemde blitzmarathon is vanochtend om zes uur begonnen en duurt tot morgenochtend. Aan de actie doen een paar duizend mensen met flitsapparatuur en videowagens mee. Bij het bouwen van een nieuw politiepand in Gent is één belangrijk ding over het hoofd gezien. De telefoonlijnen en computeraansluitingen. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws heeft het politiebureau miljoenen euro's gekost. We hebben licht en water, maar daar stopt het, zeggen agenten tegen Het Laatste Nieuws. De Belgische federale politie noemt het een foutje. De kosten om de blunder in Gent recht te zetten worden geschat op 300.000 euro. Het weer vanochtend is het bewolkt en nevelig. Vooral in de noordelijke helft van het land valt soms wat regen. Later vanochtend en vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog. En dan breekt in het midden en zuiden de zon af en toe door. Het wordt 14 graden in het noorden en zo'n 17 graden in het zuiden. ANWB Verkeersinformatie staat nog 20 kilometer file. De A10 bij Amsterdam, de nasleep van Werkzaamheden tussen Amstel Business Park en Alfred Raij, 2 kilometer. En een ongeluk op de A27 vanaf Gorkum naar Breda... Dat zorgt voor 9 kilometer tussen Hank en Oosterhout. De linkerrijstrook is dicht. We zitten al in de 70ste minuut. joh, dat is een flinke overtreding. En jou, twee keer geel. Dat kan nog eens nu komen te staan. Niet de hoogste prijs betalen voor kleur.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 Kijk voor meer informatie op Volkswagen.nl/Actie. Let op: geld lenen kost geld. Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over negen. Het gaat allemaal uh, gewoon door. Nou ja, gewoon. In Parijs maakt de organisatie van de Tour de France... het schema van de honderdste ronde bekend. Wielerverslaggever Gio Lippens is erbij. U hoort hem zo dadelijk, zodra er nieuws is. We gaan eerst winkelen. Op zondag, want gemeenten kijken te weinig naar de belangen van winkelmedewerkers... bij de besluitvorming over die koopzondagen, blijkt uit onderzoek van CNV Dienstenbond. De Tweede Kamer bespreekt vandaag een initiatiefwetsvoorstel. Gemeenten mogen daarin zelf beslissen om het aantal koopzondagen al dan niet uit te breiden. We gaan erover praten met Verde Monsma van CNV Dienstenbond. Meneer Monsma, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u dat gemeenten te weinig oog hebben voor de winkelmedewerkers? is het uh, heel simpel. Uh, de winkelmedewerker die wordt uh, geacht op zondag in de winkel te staan. Uh, de ondernemers denken ik doe mijn deuren open, maar vergeten vaak dat uh, die medewerker daar moet staan. De arbeidstijdenwet zegt eigenlijk heel duidelijk, werken op zondag kan niet verplicht worden. Dat zeggen ook bijna alle cao's in de detailhandel. En met de uitbreiding van de koopzondag zie je dat inderdaad winkelmedewerkers steeds vaker gedwongen worden op zondag te werken. Uh, de keuzevrijheid is weg, ondanks dat ze in hun recht staan. En daarom maak ik me er druk om. Maar als als ze niet gedwongen kunnen worden, kunnen ze niet gedwongen worden. Uh, hoe zit dat dan? Ja, goede vraag. Dat is de vraag die ik vaak krijg. Wij hebben ooit eens een keer aan de minister Verhagen... toen de tijd via de Kamer vragen laten stellen van... goh, kan de arbeidsinspectie nou niet handhaven op dat onderwerp? En die zei heel duidelijk van, nou ja, het heeft geen prioriteit. Mensen moeten maar naar de rechter stappen. Ja, ja of gewoon je... nee, nee zeggen. Hè? Wat, wat gebeurt er als een werknemer zegt, ik wil niet op zondag werken? Uh, dan wordt je tijdelijke contract niet uh, verlengd. Uh, bij aanname zie je al dat medewerkers die zeggen op zondag niet te willen werken. geen kans maken om in die winkel te kunnen werken. Huh. En ja, zelfs, ik heb het zelfs meegemaakt in winkels. Uh, dat op het moment dat je daar een vast contract hebt. Uh, niet werken op zondag gezien wordt als werkweigering. Ja, als je afhankelijk bent van je baan. en dat zijn er nogal wat. er werken meer dan 800.000 mensen in de winkel in de detailhandel. ja, dan, dan, dan hou je je mond al heel snel. Maar meneer Monswa, hoe gaat Groot is het probleem, want we spraken een tijdje geleden mensen van de detailhandel. Die zeggen, ja, we hoeven helemaal niemand te laten werken die niet wil, want ze staan in de rij om op zondag te werken. Ja, dat, dat heb ik inderdaad vaker gehoord. En met alle respect voor de mensen die op zondag werken... Uh, en daar hebben we het vooral over jongeren en studenten... Uh, dat zijn de, de handjes die de, de pakken uh, ver, uh, ver, verplaatsen. Uh, en die werken graag op zondag omdat je 100% toeslag krijgt. Maar dat zijn hele korte, en ik noem dat altijd met, ook nogmaals, met alle respect... pulpcontracten. De kwalitatieve arbeid, de mensen die er moeten staan... het winkelpersoneel met, met dat leiding geeft... die hebben allemaal geen keuze en die staan echt niet te springen... om te te werken op zondag. Dus daar zit wel een heel groot misverstand. Mm, misverstand in die zin dat uh, ook die mensen nodig zijn op zondag. Want dat is wat Handen Nederland bij ons aangaf. Uh, omdat er een leuke toelage is voor, uh, voor het werken op zondag, ja. hebben we altijd genoeg mensen. Ja, en er moet ook nog een onderscheid gemaakt worden, want onder Nederland, die, die stelt dat heel erg mooi, maar dat geldt vooral voor het grootwinkelbedrijf. Die hebben de mogelijkheid, eh, en dat zeg ik nogmaals met alle respect, ja, die ja, heel krachtig de kleine onmacht. ondernemers niet bedoelt u. Maar de MKB-ondernemer, en daar zijn er veel meer van in Nederland, die heeft die mogelijkheden helemaal niet. Nee, maar die vinden het misschien wel, um, want dan heb je niet zo heel veel personeel interessant om op zondag open te zijn. Nee, maar dat klopt dat ook. Maar je moet je voorstellen, het gaat om kosten. En eh, 100% toeslag op een jongere van 17 jaar die 4, 5 uurtjes op zondag werkt, is niet in verhouding met die MKB-ondernemer die een fulltime medewerker heeft, die vaak ook ouder heeft, vakvolwassen leef, eh, eh, salaris heeft. Dus er is dus, dus eigenlijk geen keuze. Die medewerker die moet werken en, en die ondernemer die krijgt ook nog eens een keer extra last om zijn nek. Ja, nu spreekt u de gemeente aan, want die stellen die koopzondagen in. Bent u wel op de, aan het goede adres? Want de gemeente zal zeggen ja, dat is een zaak van goed ondernemerschap. Uh, winkeliers, zoek het zelf uit. Helemaal waar. Uh, behalve dat in de winkeltijdenwet op dit moment staat... dat de belangen van winkelmedewerkers gewogen moeten worden... in een besluit tot uitbreiding van de koopzondagen, zoals dat formeel heet. Uh, en wij hebben in het onderzoek van CNV Dienstenbond onderzocht... of die gemeenten dat ook werkelijk doen... En ja, de schrik slaat je om het hart. Eh, hele dikke, vuistdikke rapporten over de belangen van ondernemers... van winkeliersverenigingen, van consumenten, van onwonenden. Die staan niet in de winkeltijdenwet. In de winkeltijdenwet staat wel dat de kleine winkelier... en de winkelmedewerker het belang daarvan gewogen moet worden. En wij komen tot de conclusie dat in alle dertien onderzochte... middelgrote en grote ondernemingen, of gemeenten neem ik kwalijk, geen enkel onderzoek naar die winkelmedewerkers gedaan. Dus ja, ik ben wel bang wat er in de toekomst gaat gebeuren. Oké, okay, nou is er een landelijk meldpunt ge geopend op zondag werken. Wat, wat wilt u verder? Wat wilt u van de politiek? Ja, ik wil op zondagwerken.nl graag de reacties hebben van winkelmedewerkers die uh, moeite hebben met werk op zondag. En ik vraag de politiek uh, echt rechtstreeks om uh, uh, die, uh, de belangen van die winkelmedewerker te borgen. Ze zijn vogelvrij op het moment dat dat niet gebeurt. Dat is de praktijk die ik tegenkom. Dat zie ik in het onderzoek dat CNV Dienstenbond heeft gedaan. En alleen met een inventarisatie van, uh, van, van de problematiek, daar kan ik misschien de, de politiek nog, uh, nog mee bewegen. Om misschien ook nog in de arbeidstijdenwet te zeggen wat aan te scherpen. Want okay. als de winkeltijdenwet niet gaat, dan moet het anders. Verder Monsma van CNV Dienstenbod. Dank. Graag gedaan. Tien over 9 geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het Russisch parlement is akkoord gegaan met de verruiming van de definitie hoogverraad. Onder de huidige wetgeving valt spionage onder Hoogverraad of hulp aan buitenlandse mogelijkheden. Maar op verzoek van de Russische geheime dienst gaat dat veranderen. Correspondent David Jan Gotvaar in Moskou. David Jan, wat verstaan ze nou na de wetwijziging onder Hoogverraad? Nou, dat is wel heel erg veel. Het is ontzettend opgerekt dat, dat begrip uh, hoogverraad. En het is een beetje eigenlijk alles wat de, de, de grondwettelijke orde, of de soevereiniteit, of de territoriale integriteit, zoals het wordt omschreven, van Rusland in gevaar zou kunnen brengen. Uh, valt, nu, uh, on, valt nu onder dat begrip. En dat, uh, dat omvat bijvoorbeeld ook uh, advies aan internationale organisaties, bijvoorbeeld zoals de VN of de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, waar Rusland zelf van is. Nou, op, de, op dat hoogverraad staat een maximumstraf van 20 jaar, dus we hebben het wel ergens over. En uh, ja, het is een beetje alles waarvan de autoriteiten denken dat het de veiligheid van uh, Rusland in gevaar zou kunnen brengen, valt nu onder dat begrip. Wat is de motivatie van het uh, parlement, David-Jan, om, om de ideeën van de geheime dienst op deze manier over te nemen? Nou, de motivatie van het parlement is eigenlijk hetzelfde als, uh, als de motivatie van president Poetin. Want die, uh, die is sinds een uh, heraantreden zeg maar, van, van mei afge van dit jaar is hij ontzettend bang voor buitenlandse in inmenging, met name in de oppositie, die steeds sterker wordt in, in Rusland. Daar zit hij de hand van met name Washington achter. En uh, ja, Hij wil dus voorkomen dat die oppositie uh, meer en meer kracht uh, wint. En daar wil hij, uh, die, dat zie je ook steeds meer gebeuren. Oppositieleiders worden opgepakt uh, om allerlei redenen. En nu ook als ze informatie zouden geven die het uh, Kremlin niet welgevallig is aan buitenlandse mogelijkheden, mogelijkheden of internationale organisaties wilden de mogelijkheid hebben om daar ook mensen voor te laten oppakken. Is het ook weer een middel om allerlei demonstratiegroepen, protestbewegingen, de mond te snoeren? Daar lijkt het wel op, want het is het, het, het, het, ja, het zoveelste wetsvoorstel in een serie. Hè, eerder uh, is al uh, besloten dat buitenlandse organisaties, hulporganisaties... -go uh, niet governementele organisaties. dat die buitenlandse agenten worden genoemd... Uh, die moeten aan veel strengere eisen voldoen... ook qua financiering. En je ziet dat het, het recht op demonstratie behoorlijk is ingeperkt. En uh, er zijn ook behoorlijk wat de commentaren hier in Rusland... vanuit het buitenland die daarop duiden. Hè, de, de, de organisatie Human Rights Watch... die zegt van dit is ja, een, een middel voor het Kremlin... om deze organisaties juist aan te pakken... en zelfs de Russische Ombudsman voor de Mensenrechten, dus een, een, een vertegenwoordiger van het Kremlin... die zegt van, ja, nu heeft de openbare aanklager eigenlijk de mogelijkheid om iedereen aan te pakken... zonder echt keihard te bewijzen dat het gevaar voor de, de, de, de veiligheid van de Russische staat echt in gevaar is. Het parlement heeft er nu mee ingestemd. Is het dan zeker dat de wet er komt? Ja, want dat gaat zo in Rusland. Als er een voorstel is van, van de regering of van de president... Dan wordt dat aangenomen. Het is razendsnel gegaan, de, lezingen, de verschillende lezingen in het parlement. Het Hogerhuis moet er nu over beslissen. Dat zal ongetwijfeld gebeuren. En daarna moet Putin zelf de wet nog tekenen. Nou, daar twijfelt ook niemand aan. Dus over een, over een korte tijd, een paar weken, is dit een wet. David Jan, dankjewel. Mio Lippens, wielerverslaggever, is in Parijs en zit op het ogenblik vragen te stellen... aan de organisatie van de Tour over de 100 ste aflevering. Hopen we hem voor half tien nog even te kunnen spreken. Eerste verkeersinformatie, maar bij de ABB is makkelijker. Kees Kwaks. Klopt, Marcel. De ochtendspits die is bijna gedaan. Er staat nog een kleine 10 kilometer. Maar het stelde allemaal niet zo gek veel voor vanochtend. En dat is prima. Op de A9, vanaf van Alkmaar naar Amstelveen, nog 2 kilometer bij knopen Raasdorp... Bij Amsterdam op de ring A10 tussen Rij en Osdorp nog 3 kilometer. En een ongeluk zorgt voor de langste file op de A27... vanaf Gorkem naar Breda... Tussen Hank en Oosterhout, 8 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks naar Parijs, eerst naar Madrid. Ze leggen deze week elke dag een paar uur het werk neer. Medewerkers en journalisten bij El Pais. Vorige week werd bekend dat er bij de grootste krant van Spanje... 149 mensen uit moeten door bezuinigingen. Maar de journalisten zijn trots op hun krant en denken dat dit niet de manier is.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 Pero eh, hemos las firmas, eh, días. We hebben de afgelopen dagen artikelen geplaatst zonder onze naam erboven. Het werk kunnen ze van ons kopen. Yo tengo el a la firma. Maar geen naam erboven, dat hebben wij zelf in de hand. Loes is ook een van de journalisten die hier tussen staat. La revista de los domingos, del fin de semana. Ze werkt voor het weekendmagazine van El País. De la después de Franco. Ik ben geboren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 Gaan we nog een keer naar Romont. Dat is de hele ochtend al Mino Remmers. Naar aanleiding natuurlijk van de, de puur stuurlijke problemen. De discussie over integriteit Maino eh, bij de lokale omroep. Voelen ze zich daarna nou ook een beetje als in Palermo en de Maas? Ja, kijk, ze krijgen natuurlijk wel geld van de gemeente Roermond. Hè. Dus kun je dan wel alles luisteren, uh, kun je dan alles wel vertellen wat je allemaal hoort. Uh, aan de andere kant zijn er drukke tijden. Luister even naar Julian Buizen die hier uh, werkt als vrijwilliger. Was deze week druk aan het werk? Een fragmentje. Ja, heb je het niet gehoord van Van Rij? Ik zeg, wat is er met Van Rij? Dus ik, uh, ik zeg, ik weet nergens van. Dus, uh... ja, van Rij is uh, beschuldigd voor corruptie en ook belangenverstrengeling in zaken de, de benoeming van de nieuwe burgemeester van Roermond. Wat vindt u daarvan? Nou, er gingen wel al wat geruchten, moet ik zeggen. Dus dat het uh, niet de liefste man uh, ja, op legale manieren ging. En verder moet ik heel eerlijk zeggen, ook, uh, ik, ik woon zelf niet hier in Roermond. Uh, dus ik hou me eigenlijk op zich heel uh, weinig bezig met politieke gebeuren. Julian Buizen, wat ik vaak merk... ik heb net door die, clipjes, die videoclipjes, wat is televisiemateriaal... merk je dat mensen vaak zeggen... ja, ik weet er niet zoveel van... of toch geen antwoord geven, eromheen draaien? Uh, Romond is daar heel erg in verdeeld. Je hebt inderdaad mensen nou ja, die, die vinden de politiek niet interessant... en die bemoeien zich er ook niet mee. Of blijven ze voorzichtig? Dat zou ook kunnen. Dat, dat, dat, dat zijn er ook mensen, maar er zijn er ook een heel aantal... die vinden het gewoon niet interessant. En verder merk je dat Remond echt in twee kampen is verdeeld. Er zijn mensen die vinden, de heer Van Rij heeft een heleboel goeds gedaan voor Remond En die moet niet zo zwaar gestraft worden. Uh, we spelen het met z'n allen op de persoon. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou, de heer Van Rij heeft overal zijn vriendjes zitten. En dat gaat al jarenlang zo. En daar moet hij voor gestraft worden. En dat is heel erg verdeeld. Carla van der Schaf is ook medewerker van de lokale omroep. De enige met een betaalde functie. Ze komt zelf uit Zuid-Holland en zegt... ik moet er al 30 jaar aan wennen. Bij jullie in Zuid-Holland. Ik was gisteren nog in het Westland. Daar zeg je elkaar meteen de waarheid. Ja, dat klopt. Daar is het gelijk uh, heel direct wat je vindt of wat je niet vindt. En dat is, uh, vindt men prima van elkaar. Dat ze je niet? In Limburg gaat het toch wat anders. Uh, en ik ben er al 30 jaar over na aan denken wat nou beter is. Maar ik kan er eigenlijk geen waardeoordeel over geven. Ik vind... Uh, ze zijn gemakkelijk. Ze zijn gemakkelijk. Ze vergeven de, de, als je eens een keer iets hebt gedaan? Ja, ik vind dat de mensen hier in Limburg heel goed kunnen netwerken. Ik vind dat ze echt heel goed zijn in relaties opbouwen, in samenwerken. Je kan Wat altijd... is het nadeel ervan dan? Nou, het nadeel is dat je misschien soms nalaat om wel iets kritisch te zeggen. En ja, dan geef je toch eigenlijk ruimte aan mensen die uh, zeg maar ja, macht hebben misschien. Of, uh, meer 20 jaar op een plek zitten, 30 jaar? Ja, dan, dan is dat misschien het risico daarvan. Ja. Angelie Waaier komt meteen goed uit, fractievoorzitter van de CDA Roermond. Is dat, is dat nou helemaal uit de lucht gegrepen of is het misschien wel een beetje waar? Je zegt elkaar niet zo gauw de vervelende dingen. Zijn jullie te weinig kritisch geweest al die jaren? Nou, ik in ieder geval niet. En ik kreeg ook van heel veel mensen te horen toen ik de politiek inging. Van, ik vraag me af hoe lang jij het volhoudt, want je hebt het hart op de tong... en je bent hartstikke eerlijk. Daar houden we weer niet zo van. Daar houden we denk ik uiteindelijk wel van. En ik denk ook dat uh, vaak uh, met de gesloten deuren... er toch de nodige uh, harde woorden en kritische noten gekraakt worden. Ik probeerde deze ochtend een beetje achter te komen... Uh, Gerard Kessels, columnist, uh, journalist. Uh, en, en, en de collega hier van de lokale omroep die is er al dertig jaar mee aan het worstelen. We komen er niet goed uit. Hè? Is het nou wel typisch Limburgs of niet? Wat nu gebeurt hier, uh, dat is... Uh... Nou, ik denk niet typisch, uh, dat is echt niet typisch Limburg. Ik ken geen stad in Nederland waar één politicus 30, uh, 20, 30, misschien wel 40 jaar, zo'n.. Persoonlijke rol gedrukt heeft op, op het wel en wee van de stad, wat je daar verder ook van vindt. En uh, die, valt nu, uh, die valt nu weg. En uh, ik denk dat Romond een heel nieuw evenwicht moet, uh, moet gaan uh, zoeken. Maar wat is typisch Limburg? Ja, daar blijven, we, uh, daar blijven de mensen hun leven mee bezig. Hè? Ja. Van, van, uh... Durven ze wel kritisch te zijn? Durven ze elkaar de waarheid te zeggen? Wist dat te lang niet gebeurd hier? Uh, dat is misschien, dat is te lang niet gebeurd. En als iemand te lang, denk ik, zoveel macht heeft... dat corrompeert een beetje in die zin dat je denkt van... ik kan hier alles doen. Het is aan de andere kant natuurlijk ook... mensen krijgen ook de kans om die positie te verwerven. Uh, Romond heeft Jos van Rijen ook, en zeker de laatste twintig jaar... eigenlijk helemaal niets meer in de weg uh, gelegd. En dan is het moeilijk om uh, keurig recht uh, midden op de weg te blijven. Benieuwd hoe dit koningsdrama in Roermond gaat aflopen. Marno ze was in die Liburgse stad de hele ochtend. En we gaan door richting het zuiden naar Genk nogmaals. Want zojuist is het nieuws binnengekomen. Uh, het nieuws over Fort, Fortfabriek in Genk. Iedereen hebben wij daarop vooruitgeblikt geblikt uh, dat de fabriek mogelijk dicht gaat. Nou, VRT meldt onder andere zojuist dat de fabriek inderdaad in 2013 gesloten zal worden. Gauw naar uh, correspondent Joris van Poppel. Joris, uh, is dit definitief? Ja, zeker. De vakbonden hebben het zojuist gehoord op een speciale ondernemingsraad. dat de fabriek geen nieuwe modellen meer krijgt. Dat de huidige eh, Ford's die daar worden ge gebouwd. dat dat toch een anderhalf jaar maximum door zal gaan. en dat dus eind volgend jaar, misschien begin 2014, de fabriek dicht gaat. En dat is een.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 Ja, Joris, het nieuws is vers. Um, weet jij al of het, of het helemaal de hele fabriek betreft? Of dat er misschien nog onderdelen overeind blijven? Of dat er nog mogelijkheden zijn voor een ander merk om daar te gaan fabriceren? Uh, ik lees nu wat, uh, wat de VRT en de standaard twee Belgische sites direct van de vakbonden horen. Die zitten nog in dat, uh, in dat overleg, maar die sms'en wel met, met Belgische journalisten natuurlijk. En, en daar blijkt uit dat de fabriek volledig dicht gaat. En dat was, ook, uh, uh, dat was het horrorscenario. Dat, dat lag al voor. Het is ook een hele grote fabriek, een, een niet zo flexibele fabriek, die moeilijk is om te bouwen. Uh, dus ja, dat is, het lijkt de enige, de enige oplossing wat hier nog... Uh, wordt, uh, wel wordt gezegd, van, uh, nou, als het dan toch dicht moet, laat er dan, dan maar snel duidelijkheid komen. Ik denk dat die, uh, de medewerkers die duidelijkheid deze ochtend heel snel hebben gekregen. Maar natuurlijk bijzonder slecht nieuws. Slecht nieuws, het werd gebracht door Joris van Poppel, Fortfabriek in Genk in België gedicht. Het is bijna half tien. Wij gaan nog eventjes naar um, de Tour. In Parijs is de organisatie van de Tour de France... Daar, zo bezig met de bekendmaking van het schema... van de honderdste ronde. Daar hebben we het alweer over. Is nog niet klaar. We hebben ook nog geen contact met Gio Lippens. Die is nog uh, midden in die persconferentie. Stelt daar uh, kritische vragen waarschijnlijk. Uitgelekt is wel dat er vijf bergetappes in zitten... met uh, twee aankomsten bergop. We hebben eerder al met uh, Jan jans geconstateerd... dat er ook gereden gaat worden op Corsica. En... Uh, de Aldues zit erin. We hebben contact in Frankrijk met Ron Linker. Die staat aan de voet van de klim. Ron, uh, ja. hoe is daar gereageerd? Hoe is de sfeer in het dorp? Nee, als de geruchten kloppen, uh, Lara, dan wordt op 18 juli 2013 Aldues maar liefst twee keer aangedaan in één etappe. Het wordt echt de koninginnenrit nu al genoemd binnen dezelfde etappe. Dus twee keer hier omhoog waar ik sta uh, aan de voet van die enorme berg. Eén uh, keer eerder werd Alpen-de-Wes ook al, een keer aangedaan, al twee keer aangedaan in de Tour de France. Maar dat was toen in twee losse etappes. En nu dus op één dag. En de laatste keer dat dat was gebeurd, dat was in 1979. Twee etappes achter elkaar richting alpen de West. En wie won die tweede? Inderdaad, een Nederlander, Joop Soetermelk. Dus misschien wel een goede voorbode. Nou, en op de bergen in de regio, zijn ze er blij mee? Of is het dan toch wat getemperd in verband met Armstrong? Nou, Bourdeuison hier in de voet van uh, Alpe d'U.S. Uh, dit is de enige dag in het najaar waar men zich richt op wielrennen. Voor de rest bereidt men zich hiervoor op die andere sport, skiën. Het is een wintersportoord, maar vandaag toch. Wel extra belangstelling dat Alpuès in dat parcours wordt opgenomen. Uh, ik sprak net met de bakker hier vlakbij. Uh, hij zegt het is toch een belangrijke bron van inkomsten in de zomer. 400.000 bezoekers onder wie heel veel Nederlanders miljoenen euro's aan inkomsten natuurlijk. Dus in meerdere opzichten, niet alleen sportief, is het belangrijk voor de regio dat het opnieuw in het parcours is opgenomen voor de 28 e keer alweer. Ja. Um, merk jij nu al wat van, van eventuele voorbereidingen? Ik kan me voorstellen dat het iedere keer uh, alles aangesleept moet worden. Ja, nou ja, wat je hier merkt is de discussie over Armstrong. Hè. Armstrong heeft hier gewonnen in 2001, 2004. Een formidabele wijze, zei men toen. Maar ja, helaas weten we nu hoe hij dat heeft gedaan. Hè. Ja. Zoals je weet heeft het al de 21 bochten, haarspeldbochten. Twee van die bochten zijn genoemd naar Lance Armstrong. Dus is hier in de kranten een discussie losgebarsten. Ja, moet dat nog wel zo blijven? De burgemeester hier vindt van niet. De berg moet niet ontsierd worden met die naam, zegt hij. Dus komende maand wil hij in de gemeenteraadsvergadering... dat ter sprake brengen. Maar ja, blijf de gemoederen bezighouden. Want ik lees ook commentaren die vinden dat het zo moet blijven. Laat het maar een blijvende herinnering zijn op die berg. En zeggen ze, ja, Armstrong zorgt zelfs nu nog voor... Aandacht voor de Tour de France zei het natuurlijk niet, op een manier die hij zelf had gewild. Maar hoe dan ook, er blijft aandacht voor de Tour de France. En dat is natuurlijk ook belangrijk voor een stadje als boudoir Goed. Ron, ga je nog naar boven? Uh, ja, later 21 bocht omhoog. Maar zelfs, met no de worry. auto zeker, of niet? Uh, met de auto, ja. <laughs> <laughs> nou, dat horen we dan ook wel weer. En zonder doping. Ja, dat weer wel. Banaantje en een boterham met jam, zei Jan Jansen. Uh -huh. Zo kan het ook. Rondlinker vanaf de voet nu nog van de Alpduiz. Goed, dat is over het NOS Radio 1-journaal. Zodra Gio Lippens uh, klaar is bij de persconferentie... Uh, zult u meer horen op deze zender Radio 1. En dan nog bij de collega's... Uh... Van de KRO, Sven Kokeman, goedemorgen. Wat heb jij in je programma vanochtend? Dag Lara, goedemorgen. De overheid wil 110 miljoen euro gaan bezuinigen op de kinderopvang. Vandaag bieden werkgevers, werknemers en ouders samen een alternatief plan aan aan de Tweede Kamer. Verder het ministerie van Financiën moet duidelijkheid geven over de Nederlandse goudvoorraad, vinden beleggers. Dat is goed namelijk voor het vertrouwen van de euro. Hoeveel geld hebben we nou? Dat weten we soms een beetje, maar waar ligt dat geld en, en ligt dat goud dan ook daadwerkelijk? En er is een aan melding in de regio Rotterdam van... UFO's, dat en meer. -di -di. <laughs> <Bij> de Cairo. <laughs> Eerst nu het nieuws van half tien. Doorald, Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. Correspondent Joris van Poppel zei het net al. Ford sluit de grote fabriek in het Belgische Genk. Dat is zojuist bevestigd op een speciale vergadering. En die is nog aan de gang, die vergadering. Bij de fabriek in Genk werken zo'n 4500 mensen aan de bouw van de Ford Mondeo. De banen verdwijnen binnen anderhalf jaar.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 De marechaussee wil meer zaken aanpakken van kindermisbruik in het buitenland. Vandaag begint daarom een campagne om reizigers naar landen als Thailand en Brazilië beter te informeren. Vliegvelden worden folders uitgedeeld. Daarin staat wat ze moeten doen als ze kindermisbruik tegenkomen. De Nederlandse scholieren doen het goed op sociaal gebied, blijkt uit onderzoek van het CITO. Het overgrote deel van de scholieren heeft een positief tot zeer positief beeld van zichzelf... Maar niet allemaal zijn ze tevreden. Ruim 10% van de scholieren heeft last van concentratieproblemen... overactiviteit of impulsiviteit. Het is voor het eerst dat het CITO een groot onderzoek... naar het sociale functioneren van scholieren heeft gedaan. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. bij Verkeersinformatie. Er staat op file op de A27. Gooi richting Breda. De naslip van een ongeluk tussen Hank en Hooipolder. 6 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Kinderopvangbranche presenteert alternatief bezuinigingsplan. Het ministerie van Financiën moet inzicht geven in de Nederlandse goudvoorraad... Twitter zorgt voor een kleine revolutie in Saoedi-Arabië... en het ochtendhumeur van Koos Postomaat is 2 over half 10. Dit is de Cairo met Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Gent met DT. Want daar wordt volop munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Volg ons op Twitter, hashtag GML Radio. Reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland. Werkgevers, werknemers en ouders maken zich zorgen over de bezuinigingen op de kinderopvang. De brancheorganisatie Kinderopvang biedt daarom namens al deze partijen vandaag aan de Tweede Kamer een petitie aan met daarin een hele simpele oplossing hoe die bezuinigingen kunnen worden voorkomen. Mariella Rompa, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van die brancheorganisatie. Nou, vertelt u maar, waar haalt u het geld vandaan? Um, bij de algemene beschouwingen zijn een aantal bezuinigingen al teruggedraaid. Daarbij was niet de bezuiniging, zoals wel was beloofd, onder andere door de VVD, die op de kinderopvang. De enige mogelijkheid die er nu nog is om binnen de begroting van sociale zaken die bezuiniging alsnog ongedaan te maken. Daarvoor hebben wij tweetals suggesties gedaan aan het ministerie van Sociale Zaken, aan de minister, om uh, alsnog de bezuiniging op de kinderopvang ongedaan te maken. Ja, welke? Het zijn er twee. Er is er één, allemaal techniek hoor, e, uh, inkomensafhankelijke combinatiekorting. Daar zou je iets in kunnen doen Inkomens, om te zorgen... Inkomensafhankelijke combinatiekorting? Ja, wat dat is een is belastingtechnische dat? maatregel die je dan zou kunnen bijstellen... om te zorgen dat uh, het geld wat daar wordt uitgedeeld, wordt besteed aan de kinderopvang. En een andere is dat de overheid heeft begroot in 2014 en 2015... veel meer uitgaven te moeten doen over de kinderopvang. En wij kunnen nu al uitrekenen dat dat niet terecht is. Waarom? En om dan te zeggen, nou, verdeel dan wat je denkt... dat je meer moet uitgeven in 2014, 2013... ten gunste van, van uh, de begroting 2013. Maar stijgt maar het de vraag naar kinderopvang dan technisch. niet? Want dat is namelijk wat de overheid dan zegt... en daar houdt de overheid rekening mee. Vandaar de reserve of in ieder geval het geld dat wordt uitgetrokken... voor meer kinderopvang. Um, ja, dus een zekere groei, maar niet zo groot als die wordt aangekondigd. Dus ah. als je voor 14 en 15, 2014 en 2015 veel te veel begroot... dan moet je zorgen dat je in 2013 dat verevent. En daarmee kunnen de, uh, de bezuinigingen van 2013 ongedaan gemaakt worden. Met andere woorden, um, er, er is minder groei, dus er hoeft minder geld te worden uitgetrokken. En een soort van eindejaarskorting die je fiscaal uh, vergoed krijgt... waar niemand wat van merkt verder... Uh, die schappen ja. we ook en daar komt u aan, aan 110 miljoen euro. En dan kunnen we in ieder geval de bezuiniging voor 2013 terugdraaien. En waarom is dat zo verschrikkelijk belangrijk? Er zijn eigenlijk twee enorme uh, bewegingen op het ogenblik uh, gang aan het komen... waar we erg bezorgd over zijn. Niet alleen de werkgevers, het zijn ook de ouders die dat vinden. De bonden uh, tekenen met ons mee aan die petitie. Want er zijn twee dingen. Eén, de arbeidsparticipatie van vrouwen die neemt echt af. Ja. Ik denk dat dat het buitengewoon ongewenst is. En bedenk ook nog eens een keer dat daar ook weer belasting over geheven kan worden. Dus het is een beetje pennywise en pound foolish. Oh. En de andere is dat er een ontzettende uitholling gaat ontstaan van de hele sector kinderopvang. Alle ja. vormen van kinderopvang, dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang hebben allemaal te maken met enorme teruggang. En dat is een uitholling... Een dat is ook zoiets van, ja. nu heel snel klein maken... en straks ja. zitten we weer met wachtlijsten. Dat ja. lijkt me een buitengewoon ongewenste situatie. Nou, u had het al met, uh, over die vraaguitval. Vandaag gaat de Tweede Kamer ook praten over die kwartaalcijfers... Uh, die uh, eerder bekend werden, maar niet echt heel bekend zijn geworden. Kwartaalcijfers blijkt uit dat 84% van de directeuren van de kinderopvang... te maken heeft met vraaguitval. Uh, met andere woorden, daar is gewoon een enorme... Uh, minder grote vraag naar kinderopvang op dit moment. Ja. En erger nog, als je nu ziet van de vraag uitval, dus 84% heeft ermee te maken tot 20. Wij, zelfs 25% horen wij. We zien ook dat als één keer moeders thuis blijven, dat dan voor de volgende kinderen ook dat patroon ontstaat. Dus ja. ook de aanmeldingen in de komende periode gaan ook sterk achteruit. En ja, dus, dan kost het ook nou, minder geld? Um, hoe bedoelt u? Nou, als, er was... minder, als er minder vraag is. Het nee, zijn toch de wetten van de markt. Als er minder vraag ja. is, dan, uh, ja, dan hoef je ook minder geld aan uit te en geven. Het, het probleem is er nog wel, natuurlijk. De kinderen moeten opgevangen worden. Willen de ouders kunnen werken, moeten kinderen opgevangen kunnen worden. Ja. En dat moet op een verantwoorde manier gaan doen en gebeuren. Ja. En een en andermaal is duidelijk geworden hoeveel baat kinderen hebben. Ook bij vormen van socialisatie, van vaardigheid, ontwikkeling. Ja. Dus de kinderopvang betekent ook wat in het leven van kinderen. Dus als we dat nu in één keer zomaar met een peddestreek gaan afschaffen, doen we toch heel veel voor de toekomst van veel kinderen. Ja, 54 faillissementen zijn er hè, inmiddels. Op dit moment, ja, dat zijn er al in zes maanden tijd 54. Dat zijn er nu al meer dan het hele jaar 2011. Juist. Met, en hoeveel banen staan er op het spel? Even voor de duidelijkheid. In de ja, uh, als u zegt dat er een terugloop uh, is van 20% van uh, de, de aanmeldingen... dan kun je ook denken dat je 20% minder personeel hebt. Dat zijn tienduizenden werknemers. Met andere woorden, dat zijn uh, nogal uh, wat mensen. Uh, aan de andere ja. kant zegt u, uh, niet alleen uh, hebben wij een oplossing voor de bezuinigingen... daar zal de minister van Financiën misschien nog wel blij mee zijn... maar u zegt samen met de FNV, 900 miljoen moet erbij... Nou, dat is eigenlijk een beetje uh, een stelselwijziging... Uh, waarvan je zegt, op dit moment moeten we daar eens rustig over nadenken... of we dat willen met elkaar. Dus het is enerzijds... Nou, het antwoord van de minister van nu... Financiën zal zeggen nee, want ik heb het gewoon niet. Maar we kunnen erover nadenken hoe we in de toekomst... Uh, toch beter uh, de kinderopvang kunnen benutten in Nederland. Als je kijkt naar Scandinavische landen... hoe dat is geïncorporeerd in de ontwikkeling van kinderen. Dat is een andere lijn, dat is een strategische lijn voor de toekomst. Uh, kun kunt zeggen van wat zou kinderopvang in Nederland kunnen betekenen... voor de ontwikkeling van kinderen. Dus ongeacht nu de bezuinigingen. Dat is één probleem wat we nu moeten oplossen, Maar we moeten erover nadenken ja. hoe we in de toekomst... met de kinderopvang willen omgaan. Goed, met andere woorden, u neutraliseert de bezuiniging van 110 miljoen... door ergens anders geld te vinden, zodat uh, ja. die bezuinigingen in ieder geval niet hoeven plaats te vinden, zodat er niet nog meer kinderopvangplekken failliet gaan en er dus banen op het spel komen te staan. En dan ja. aan de andere kant zegt u, we moeten in de toekomst nagaan gaan denken over extra investeringen op een andere manier om die kinderopvang toekomstproof te maken, om het zo maar te zeggen. Jazeker, en meer kinderen de gelegenheid te geven om uh, in een hele vroeg stadium een ontwikkeling door te maken die heel gunstig zal zijn voor de rest van hun leven. Dat ja. is erg belangrijk. Goed, uh, u hebt het hele maatschappelijke middenveld achter zich. Om half twee vanmiddag biedt u de petitie aan aan de woordvoerders kinderopvang van de Tweede Kamer. Zou het enig effect hebben, denkt u, want het uh, lenteakkoord is al in de begroting ingefietst? Dat weet ik. Maar dat, zoals ik al zei, dat zijn de algemene beschouwingen. Maar er is ook nog een begroting van sociale zaken te behandelen in december. En nu worden daar de eerste stappen ingemaakt. En daarom was het belangrijk dat wij daar nu vooraan staan om het belang van deze uh, kinderopvang. En om het belang van het terugdraaien van de bezuinigingen onder de aandacht van de Kamerleden te brengen. Die en weten wel dat weet die tijd? Um, dat uh, het zijn deze Kamerleden die gekozen zijn... en deze Kamerleden gaan met dit kabinet aan de slag. Maar het is deze, die, die demissionair minister... die de begroting van sociale zaken nog verdedigt. En dat dan is vvd VVD'er. En straks zit er uh, misschien iemand van de Partij van de Arbeid. Het is december. We praten over december. Dus ja. het ka de Kamerleden zijn er nu. En we kijken welke bewindspersoon op dat moment... de begroting zal gaan verdedigen. We zullen zien wat het uithaalt. Marielle Rompa, voorzitter van de brancheorganisatie Kinderopvang. Ik dank u zeer. Graag de vraag van vandaag. Elke dag stellen we in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u niet bijzonder interesseert. De familie Pot uit Gent mag hun pasgeboren dochter van de Belgische burgerlijke stand geen bloem noemen. Bloem, Pot, weet u wel. Wat zijn eigenlijk de regels in Nederland? Sandra de Ridder van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken heeft het antwoord. Uh, nou, Voornaam mag geen uh, bestaande achternaam zijn... Tenzij iemand uh, Aaron als voornaam wil, dat is natuurlijk ook een bestaande achternaam, dat zouden we dan wel accepteren. En geen ongepaste of ongebruikelijke voornamen. En ja, wat is ongepast? Rioolbuis of uh, Succes als voornaam. Het is heel jammer voor de, voor de vader die daarop gerekend heeft om die naam wel te geven. Maar ja, dan wordt die, die voornaam uh, formeel geweigerd. Iemand krijgt daar uh, een brief aan mee en dan kunnen ze daarmee uh, naar de rechtbank. En dan bij de rechtbank een betoog houden. We hebben ooit de naam Miracle of Love geweigerd. En dat is dan later bij de Rechtbank Amsterdam toch goedgekeurd. Dus een kindje heet echt Miracle of Love. Ja, hier zal er maar mee geboren worden. Sandra de Ridder was dat van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag gaan we naar terug naar Gent. Gent met DT. En daar is Arm van Attenveld met dubbel T. Dus precies waar we nu staan, daar lagen de Duitsers. En waar zaten de Galieerden dan? De Galieerden zaten in Haalderen en Bemmel. Dus uh, daar, daar had je de, de linie door de Zandvoortse straat. Nou, dat is daar aan de horizon, ja. in de mest. Ik wandel hier deze ochtend met Henk Klaassen... langs het riviertje de Lingen in de Overbetuwe. U was nog maar een jongetje van vijf... toen hier in 1944 keihard gevochten werd. Heel veel munitie bleef hier achter. Wat herinnert u zich van dat wat daarmee gebeurde na de oorlog? Nou, uh, na de oorlog, toen was ik was een jaar of tien... en ik ging met mijn vriendje het het in. Trouwens, eh, bij ons in de tuin lag, die lag stijf vol met eh, scherven, ijzerscherven, genaatscherven... en koppen van, uh, van uh, projectielen. Dat was kopen. daar waren wij eigenlijk een beetje gek op. En daarom vonden wij ook heel veel munitie in het broek. Wat wij vonden, dat melden wij op de school. Ik zat nu op de lagere school. En de, de leraar die dat meldde bij de opruimingsdienst, en dan werden wij opgehaald. En dan mochten wij met een jip mee, het Gentse Broek in, aanwijzen waar die projectielen lagen. Dus eigenlijk was u een soort loopjongen voor de Explosieve Opruimingsdienst? Ja, ja je loopjongen nog altijd. Dus. <laughs> maar nou, loop maar eventjes mee dan, want dan gaan we daar uh, richting uh, de mannen van Explosieve Opruimingsbedrijf uh, Bodak. Peter Ves, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hoor hier wat piepen, hier wordt actief gezocht naar munitie die daar nog altijd ligt dus. Wat ja. ligt er precies? Uh, er liggen geallieerde munitie en Duitse munitie lichter. Maar ja, je kan een duidelijk onderscheid maken tussen uh, ja, de gebieden waar uh, Duitse munitie ligt en geallieerde munitie. Dat is, uh... Granaten, handgranaten, geweren en ja. um, Meer dan op andere plekken waar u zoekt hier in Nederland? Uh, je kan zeggen dat hier aardig is gevochten, dus je, komt, je treft hier aardig wat munitie aan, ja. U graaft nu precies hier of zoekt dit gebied hier af, want het wordt opgeruimd uiteindelijk door de explosieve opruimingsdienst. U mag het opsporen. En waarom wordt daar in dat veld eh, niet gezocht? Want dan moet hier overal natuurlijk spul liggen. Nou, wij werken voor het dienstlandig gebied en uh, dit betreft een ruilverkaveling. Uh, worden hier nieuwe sloten gegraven. Dus wij uh, doen alleen het gebied waar bij de sloten gegraven wordt. En het andere gebied, ja, dat valt buiten ons, uh, ons project om het zo maar te zeggen. Het zal wat te duur zijn om dat allemaal te gaan onderzoeken. Uh, daar zit een aardige kostprijs aan. Want ja, dat is natuurlijk, als je ziet hoeveel hectare het hier is, uh, hele omgeving. Ja, dan uh, neemt het aardig wat tijd in beslag en kosten in beslag. Even terug naar uh, meneer Klaassen. Als u nu op televisie um, vluchtelingenstromen ziet in oorlogen. U heeft zelf als kind midden in zo'n oorlog gezeten. Wat denkt u dan? Hoe kijkt u daar dan naar? Nou, uh, mijn gedachten gaan gelijk naar mijn ouders, wat die dan meegemaakt hebben met een gezin van tien kinderen. En dan uh, het enige vervoermiddel wat we hadden, was een kruiwagen. Daar mocht ik af en toe een keer op zitten. En mijn zusje ook, omdat we nog zo jong waren, vijf jaar. Om dat eind te lopen. We moesten in Pannen de Veer over. Dus al die gezinnen uit mijn buurt ook. En mensen in Donenburg. En bij de veer er werd ook uh, gebombardeerd door de geallieerden. de geallieerden? Ja, want de Duitsers die hadden de pont in bezit. Dus... Uh, en wij moesten daar allemaal over. De, de Duitsers lieten ons dan wel af en toe uh, dat we de ruimte hadden om over te steken. Maar het was levensgevaarlijk. Er zijn ook nog kinderen omgekomen. En in, op de Pannersweg ook nog een gezin waar wat mensen van omgekomen zijn. En die, die kinderen die werden daar ter plekke begraven, want we konden niet meer terug. Na de oorlog zijn die kinderen weer herbegraven op de graven in Donenburg of in Gent. Verhalen zijn het uit... De septemberdagen van 1944. En de restanten die worden hier aan de Lingen en de Overbetuwe vandaag opgespoord. Dat waren de laatste woorden van Harm van Attenveld. Straks Twitter zorgt voor een kleine revolutie in Saoedi-Arabië. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag... Ik weet verschil tussen de telefoon normaal als ik en Deze dag in 1973 klaagt John Lennon de Amerikaanse staat aan. omdat hij wordt afgeluisterd door de FBI. Hoe het zover kon komen, wordt u van Beatle-kenner aan zijn moldmaker. Toen John Lennon in New York kwam wonen, kwamen we in het gedeelte Greenwich Village. En daar zaten al die kunstenaars en alternatieven, die zaten daar eigenlijk allemaal bij elkaar. En daardoor kwam je ook steeds meer in contact met mensen die zich daarmee bezighielden. En ook toen er op een bepaald moment de grote mars was voor de vrede tegen de oorlog in Vietnam. Toen werd zijn lied Give Peace a Chance volop gedraaid. Safe, dus dat liep er heel snel het effect zien wat hij had op de jeugd. In Amerika, met name onder Nixon, die vond het maar bedreigend dat zo'n popartiest zoveel invloed had. When somebody in showbusiness comes and participates in a political rally. He or she is doing something that is a very great, personal sacrifice en even een personal risk. En om hem in de gaten te houden, is het beste om hem af te luisteren. En ook al bewijsmateriaal tegen hem te vinden, waardoor we hem het land uit kunnen zetten. And was the telephone when when it first started, I was followed in a car, and my phone was tapped. And I think they wanted me to know to scare me, and I was scared, paranoid. You know? mm. And uh, people thought I was crazy then. You know, I mean they do anyway. But I mean more so, you know, Lenin. Oh, you big-headed <laughs> maniac, right? Who's going to follow you around? Well, what do they want? You know, that's what I'm saying. What do they want? You know, I'm not going to. Cause any problem. Uh, Lena kwam erachter dat het telefoon afgetapt werd, dat hij dus die klik hoorde elke keer. Van die recorders. Het ging duidelijk binnen professionelers nu. I know the difference between the phone being normal when I pick it up and when every time I pick it up there's a lot of noises. You know. And I'd open the door and there'd be guys standing on the other side of the street. I'd get in the car and they'd be following me. En toen. Uh, is hij daar ook weer tegen gaan procederen En uiteindelijk is hij ook in, gaan procederen Om de groene kaart te krijgen Waardoor hij in Amerika kon blijven Want ze dreigden dat dus elke week het land uit in stilzwijgen, die zat op een gegeven moment gestopt Hij had het voor elkaar gekregen dat hij niet meer afgeleust kon worden En uiteindelijk, toen niks uiteindelijk weg was Toen heeft hij, dus fort, heeft hij het voor elkaar gekregen Dat hij daar dus wel kon blijven wonen En hij wilde in Amerika blijven wonen Iets wat hij beter niet had kunnen doen Wittelkenner, aanzien mondmaker over de aanklacht van John Lennon... tegen de Amerikaanse staat wegens afluistering. Deze dag in 1973.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 The morning, and your head feels close to stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, singing this is life. And you wake up in the morning, and your head feels close stars. Where you gonna go? Where you gonna go? And go? where you gonna sleep tonight? Amy McDonald, ze komt uit Schotland. This is the life. Het is 10 minuten voor tien. U luistert naar de KRO op Radio 1. Vrouwen mogen niet ongesluit over straat... en internet wordt er nauwlettend in de gaten te gehouden. Maar het sociale medium Twitter zorgt voor een kleine revolutie in Saoedi-Arabië. Zelfs kritische berichten over het Koningshuis en het regime worden gedoogd. Journaliste Hassana Bouassa. Ik spreek het goed uit, hè, Hassana? Ja. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen, kenner van de Arabische wereld. Um, mm -hmm. Wat voor kritiek lees je dan zoal op Twitter over de Saudis? Um, heel veel. Um, Aantijgingen van corruptie, uh, kritiek op het um, uh, justitieel systeem... Um, kritiek van vrouwen aanvallen op conservatieve geestelijke... noem het maar op. Het, uh, het is allemaal te lezen. Dus alles mag daar worden gezegd zomaar? Uh, nou, er is één heel erg groot taboe en dat mag niet verbazen. Dat is de islam en de profeet. Maar tot nu toe is er heel erg veel uh, kritiek, velle kritiek op de politiek en op het koningshuis. Uh, is tot nu toe gedoogd. Maar ik ken Saoedi-Arabië vanaf de buitenkant dan uh, toch als een tamelijk ja. repressief land. Waar uh, vrijheden nou, bepaalt niet voor iedereen gelden, laat ik het maar zo zeggen. Ja, nee, dat klopt natuurlijk ook wel. Uh, maar wat je ziet um, is uh, dat uh, he, deze mogelijkheden op Twitter, dat, dat, dat. Het vloeit voort uit de, de, de grotere mogelijkheden die er al jaren zijn... via de media en satellietzenders. En wat je nu ziet is dat um, zolang mensen... Um, dat vermoed ik, zolang mensen in ieder geval hun uh, um, zorgen... Of, of woede kunnen uiten op Twitter... is het in ieder geval zichtbaar voor de overheid... en is er in ieder geval ook minder kans op een, een daadwerkelijk fysiek uh, protest... wat je dus in de andere Arabische landen hebt gezien de afgelopen ja. twee jaar. Moet je het dan zien als een ventiel van de <tus> Saoedische overheid... om een soort van Saoedische lente te voorkomen... Um, ja, dat denk ik zeker wel. Uh, het is een ventiel en het is ook een manier om in de gaten te houden wat er leeft onder de mensen. Juist. Er zijn ook al kleine schandalen door Twitter ontstaan daar, heb ik begrepen. Wat zijn dat voor schandalen? Uh, nou heel veel. Nou, recent nog is er iemand uh, opgepakt vanwege het beledigen van de profeet... waar impliciete tweets, maar um, anderhalf jaar geleden was er een heel groot schandaal. Uh, toen twitterde een uh, Soedische journalist dat er um, afschuwelijke, zondige um, tafereelen hadden plaatsgevonden tijdens een grote conferentie. Nou, die conferentie stond onder auspiciën van de minister... Uh, nou, Dat werd natuurlijk een enorme grote ruil van ja, wat, wat heeft daar dan plaatsgevonden? De journalist wilde aanvankelijk niks zeggen. Uiteindelijk moest hij dan bekennen dat uh, er was een plukje haar... van een van de vrouwelijke aanwezigen was te zien. Het was een, ook een conferentie waar zowel vrouwen als mannen aan deelnamen. Nou, Dat is natuurlijk al wat in Saudi-Arabië... waar de segregatie van de seksen heel erg belangrijk is. En um, Dat heeft tot he een enorme discussie geleid in Saudi-Arabië. Uiteindelijk was dat heel positief. Want heel veel, ook geestelijke bemoeiden zich toen uh, met, die, met dat debat... Over over de positie van de vrouw en wat daar nu eigenlijk zo verschrikkelijk erg aan is... als de vrouw zich in het openbare leven roert en deelneemt uh, professioneel. Ja, en wat was de conclusie? Nou ja, de, de conclusie was een positieve, is dat er heel veel... Um, uh, in opstand kwamen tegen ja toch wel dat achterhaalde idee dat een vrouw uh, uh, bedekt en uh, uh, ergens achtergesloten moet worden. En dat wat, ik, hè, wat ik net zei ook, dat uh, prominente geestelijke zich uitspraken voor het recht van de vrouw om zich te profileren in het openbare leven. Ja. Nou zei ik net dat de Saoedische overheid internet als zodanig heel erg nauwlettend in de gaten houdt. Ik bedoel, mm -hmm. uh, alles wat naakt is, is nog steeds niet te zien hè, op internet ja, bijvoorbeeld. Klopt. Ja. Um, Gaat dit nou voor een, een milde revolutie zorgen? Ik bedoel, gaat het, gaan de deuren en ramen van het land wat meer open door Twitter of is het alleen maar om het in toom te houden? Nee, nee, nee. het is niet alleen maar om het in toom te houden. Er is al jaren een, een, een ontwikkeling gaande in Saudi-Arabië... waarbij er hele nou ja, babystapjes, voor ons misschien babystapjes... voor hen, daar zijn het revolutionaire stappen, worden genomen... richting een uh, wat opener samenleving. Um, uh, vrouwen hebben bijvoorbeeld gestreden voor kiesrecht. Dat is er nu toegezegd. Ja. Bij de volgende verkiezingen zouden ze mee mogen doen. Ja. Er wordt nog steeds gestreden voor uh, het recht om bijvoorbeeld auto te rijden. Nu, nu, worden, nu rijden vrouwen al auto hoor, in Saudi-Arabië, in de binnenlanden, in de woestijn... Um, als ze niemand dat de... tegen kunnen komen, bedoel je? Nee, nee, nee, de oh. mannen daar zijn er van op de hoogte. Maar daar is het gewoon brood nodig dat een vrouw ook moet kunnen rijden... als ze bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten, noem het maar op. Ja. Uh, um, het, uh, de neef van de koning, prins al -Walid, dat is een van de rijkste mannen in de wereld. Die heeft ook een enorm machtig media-imperium. Die heeft een groot aandeel in Twitter gekocht eind vorig jaar. Dat is een voorstander van gelijke rechten voor vrouwen. Hij en zijn vrouw strijden daarvoor. Dat is een... He, dat is een dat is een lid van het Koningshuis. En dat is zelfs koning um, Abdullah neemt kleine stappen door bijvoorbeeld... Uh, uh, conservatieve geestelijke in te dammen. Bijvoorbeeld een, een vrouwelijke minister aan te stellen. Dus er is een ontwikkeling gaande. En dit maakt daar deel van uit. Deze openheid op Twitter. En is dat dan uh, de les die ze hebben getrokken... uit uh, niet alleen de Arabische, uh, Arabische uh, lente... in de Noord-Afrikaanse landen... maar ook voor hm. wat betreft Syrië nu. Hoe het helemaal hm. verkeerd kan gaan met een regime. Dus dat, dat het Koningshuis... Uh, eieren voor zijn geld kiest als het ware. En zegt nou ja dan maar stap voor stap... wat meer vrijheden toelaten... Om een enorme revolutie en een burgeroorlog te voorkomen? Ja, nee, dat zeker. Dat zeker. Waarbij natuurlijk aangetekend mag worden... dat Saudi-Arabië flink uh, zich bemoeit met uh, Syrië op een negatieve manier. Maar dat, is, dat speelt absoluut een rol. En het, en, en, het, en het feit dat ze natuurlijk ook gewoon op enig moment... mee moeten gaan draaien in deze moderne tijd... en niet eeuwig... Uh, hè, um, in een tijd kunnen blijven leven van waarin vrouwen niet auto mogen rijden... of waarin mensen onthoofd worden. Ik bedoel, het, het zal allemaal niet weet je, binnen een, een jaar gebeurd zijn. Maar het, is, het gaat stapsgewijs richting meer openheid, meer uh, zelfkritiek. Allemaal via Twitter. Hasna Boassa, kenner van de Arabische Wereld en journalisten. Ik dank je wel vanuit Utrecht. Graag gedaan. Straks, dames en heren, het ministerie van Financiën moet inzicht geven... in de Nederlandse goudvoorraad, vindt een groep beleggers. Want dat zou goed zijn in het herstel van het vertrouwen in de euro... en het regent UFO-meldingen in de regio Rotterdam. Wilt u daar meer van weten? Blijf dan vooral naar ons luisteren. We zijn er zo, naar het nieuws van 10 uur met Dorald Megens. Tot ziens. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO